En zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema. En zullen de komende weken vooral gericht zijn... op de geschiedenis van de heavy metal... die ik helemaal zo ga uitlichten. Helaas alweer bijna het einde van deze uitzendingen. Over een week of twee gaan we de laatste uitzending draaien. Elke week zal ik dus van begin tot nu... elke stijl met alle invloedrijke bands... en hun toonaangevende muziek laten horen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 De industrial metal dat in de late jaren 80 ontstond uit de industriële rock en de heavy metal. De zeer populaire grunge scene dat weer eind jaren 80 ontstond... en halverwege de jaren 90 van de troon werd gestoten door opkomende nu metal scene. Dan hadden we de underground black metal scene dat voornamelijk in Scandinavië ontstond... begin jaren 90 dankzij de eerste golf van black metal uit de jaren 80. En dankzij bands als Venom dus... Dan hadden we de stoner metal, dat weer een subgenre is van de doom metal en is beïnvloed door Black Sabbath. De Zweedse death metal scene die begin jaren 90 ontstond in Göteborg en Stockholm. En vorige week, nou ja, niet vorige week, twee weken terug trouwens, behandelde ik nog de metalcore. Oh nee, dat was wel vorige week trouwens, sorry. Dat eind jaren 90 is ontstaan uit de hardcore punk. Dan hadden we de Zweedse melodieuze death metal en heavy metal en daar een combinatie van is. Vanavond staat twee uur lang het subgenre groove metal centraal dat eveneens in de jaren 90 is ontstaan en tot in de zeros succes behaalde. Groove metal is geïnspireerd door trash metal, heavy metal en hardcore punk en wordt vaak gezien als de opvolger voor de trash metal. De muziek is gebaseerd op ontstemde elektrische gitaren, herhaalde riffs en schreeuwende of grommende zang. Het prototype voor groove metal was het Texas Quartet Pantera. Wiens Zanger Philip Anselmo en gitarist Dimeback Daryl Legioenen toekomstige groove metal bands inspireerden. Worden als uuropener de band Prong met de titeltrack Back to Differ van hun tweede album uit maart 1990 dat nog voor Panteras Cowboys from Hell werd uitgebracht. PRONG, opgericht in 1986 in New York City, bood toen een prototype van groove metal aan met hun album dat bekend staat als een van de vroegste voorbeelden van dit toen opkomende subgenre. En dat vier maanden eerder verscheen dan dus Pantera's Cowboys from Hell. Dit feit werd later erkend door PRONG-zanger en gitarist Tommy Victor, die beweerde dat Back to Differ de eerste groove metal plaat was. Net als Pantera begon Prong niet als een groove metal band... maar hun piekpopulariteit in de jaren 90 kwam overeen... met een verschuiving naar groovy riffs en gesyncopeerde ritmes. Het nummer Snap Your Fingers, Snap Your Neck uit 1994... dat ik al draaide tijdens de industrial metal uitzending... werd ook vaak uitgezonden op MTV. Hoewel dus Pantera niet de eerste waren met Cowboys From Hell... kregen ze wel meer erkenning voor hun album dan Prong en worden ze gezien als meest invloedrijke pioniers van het subgenre. Als je denkt dat Pantera's reis begon... met het iconische multiplatina-plaat Cowboys from Hell... en het daadwerkelijk hun eerste plaat was, dan heb je het verkeerd. Nee, ze hadden al een lange weg afgelegd... naar wat het begin markeerde van een heel nieuw genre van zware muziek. In feite waren ze al vier albums daarvoor bezig... met spandex in glam metal stijl en besloten uiteindelijk om het lange haar en de make-up te dumpen. Hoewel de verandering van stijl nu voor de hand lijkt te liggen... was het in die tijd niet makkelijk voor ze, sinds de band wat grip begon te krijgen. En dan is het aanbod aan Dimeback Daryl om zich bij Megadeth aan te sluiten niet eens meegerekend. Door alle extra opsmuk weg te halen die ze niet echt nodig hadden, vond Pantera hun eigen unieke geluid dat ze met volle kracht lieten horen op Cowboys from Hell. Het album bleek niet alleen cruciaal te zijn in de carrières van de vier muzikanten, maar ook in de ontwikkeling van het hele groove metal genre, dat voor die release niet eens bestond. Twee jaar later bracht de band het zeer succesvolle vulgar display of power uit. Dat het genre voor eens en altijd definieerde. Zonder het zinderende samenspel tussen de broers Vinnie Paul en Dimebag Daryl... zou metal misschien nooit op dezelfde manier zijn begonnen. Elk nummer op vulgar heeft minstens twee riffs... die ervoor zorgen dat je door een bakstenen muur wilt rennen. Dat is het groove metal effect. Ik draai jullie het, de titeltrack van het Cowboys from Hell album... dat als eerste single ooit verscheen. Red wheel. I'm thin with hours. Something that I take walks off the well. Spread the word. round not take it Ja, we hoorden zojuist de Metalheads Ex-Order met Desecrator uit New Orleans. die Furore maakten met hun debuutalbum Slaughter in the Vatican uit 1990. Maar met opvolger De Law uit 1992 hadden ze de groove metal esthetiek omarmd. Kunnen we zeggen dat ze de grondleggers zijn van de groove metal? Wellicht. Hun debuut geeft ons zeker een eerste schabloon voor de evolutie van Doom en Thrash Metal. Maar het klinkt eigenlijk dichter bij de Thrash Metal uit de jaren 80. Met death metal-invloeden uit Florida uit de jaren 90. Met de klassieke groove metal zang. Ik denk dat we zeker kunnen concluderen dat Exorder een grote stimulans was voor de opkomende scene. Helaas kregen ze niet de impact van Pantera en vervaagden ze vervolgens vrij snel. Maar er bestaat geen twijfel over, hu over hun impact als het gaat om de evolutie van het groove-geluid. De band is in de loop der jaren meerdere keren ontbonden en hervormd. Maar is sinds 2017 weer non-stop actief met slechts drie volledige albums op hun CV. Groove metal heeft, zoals elke vorm van muziek, zijn verzameling opvallende personen... Vaak is dit de sleutel tot het succes. Waar zou nu metal zijn geweest zonder Fred Durst? Grunge zonder Kurt Cobain? Of alle heavy metal zonder Ozzy en Lemmy? Rob Zombie is een opvallende persoonlijkheid in de wereld van de groove metal. Door zijn unieke persoonlijkheid en zijn werk met White Zombie. Zijn solo project en zijn werk op het Witte Doek. White Zombie was een van de meest succesvolle bands uit het groove metal tijdperk van de jaren 90 die in 1985 in New York werd opgericht. Ze waren oorspronkelijk een noise rock band, waar het vroege materiaal in eigen beheer werd uitgebracht. voordat ze meer een gothic industriële metal band werden, maar veel, waar veel succes mee werd behaald. Ze brachten hun eerste volledige album, Psycho Head Blowout, uit in 1987 met clips en samples uit horrorfilms. Iets dat altijd een invloed op de band had. Na de release van hun tweede album Make Them Die Slowly... in 1989 werden ze getekend door het grote label Gavin Records... waar ze succes genoten met nog twee albums... voordat ze besloten in 1998 uit elkaar te gaan. Dit betrof La Sexorcisto, Devil Music Volume 1 uit 1992... en Astro, Astro Creep 2000 uit 1995. La Sexorcisto is de release waardoor een grote publiek... voor het eerst hoorde van White Zombie... Evenals zijn iconische oprichter Rob Zombie natuurlijk. Zoals kan worden geraden uit de glorieus buitensporige albumtitel en het feit dat Rob Zombie erbij betrokken is. Is een album een rare en prachtige mix van groove metal, horror b-samples en bevat zelfs gesproken woordinstanties verteld door Iggy Pop. Deze gumbo van horror en metal bleek de grote doorbraak te zijn voor White Zombie en kreeg bij de release zowel een grote kritische als commerciële ontvangst. De twee singles, getiteld Thunder Kiss 65 en Black Sunshine... kregen enorme video- en audio-uitzendingen van MTV en reguliere rockradio's. En het album werd al in 1998 dubbel platina gecertificeerd. Sinds hun splitsing is er nooit sprake geweest van weer bij elkaar komen met zanger Rob Zombie... die nu geniet van een succesvolle solocarrière en nu een succesvolle su filmregisseur is. Alle andere leden van de band zijn betrokken geweest... bij een breed scala aan projecten. En het lijkt erop dat White Zombie een band is... die voor altijd ter ziele lijkt te blijven. De eerder genoemde single, tevens eerste single van het album... Thunder Kiss 65, dat de band hun eerste Grammy-nominatie... voor Best Metal Performance opleverde... hoor je nu bij Play It Loud. Oh En White Zombies, Thunderkiss 65... hoorden we al eerder in mijn trash metal aflevering... gedraaide, trash metal band Sepultura. Dat tijdens de beginjaren een vormveranderende kolos was... die nieuwe trends zette met elke vorm die hij aannam. Met de eerste twee albums hielp de band... de Braziliaanse trash metal scene tot leven te brengen... en brak vervolgens internationaal door... met de albums Beneath The Remains en Arise... als een van de leidende trash metal bands ter wereld. Maar in 1993 brachten de Brazilianen hun album Chaos AD uit waarin de band het geluid opnieuw zag verschuiven. Nu volgens de nieuwe op Groove gerichte aanpak... die Vinnie en Dimebag enkele jaren geleden hadden ingevoerd. Ik draaide van dit album zojuist de single Reviews Resist. Echter K.O.C.D. slaagde er nog steeds in om blijvend origineel te klinken... doordat Sepultura een deel van zijn door death metal beïnvloedde dreiging behield... en begon zelfs enkele elementen van de inheemse beats van Brazilië te introduceren... waardoor het groove aspect nog meer werd opgevoerd. Sepultura bracht in 1996 hun meest populaire album Roots uit... dat zowel groove metal als een nu metal album was. Ook Machine Head heeft zich gedurende hun hele carrière... bewogen door Groove, Trash en Nu Metal. Maar hun debuutalbum Burn My Eyes en opvolgerde More Things Change zetten de koers uit voor hun carrière... en beide zijn groove-metal albums van topkwaliteit. Hoewel het lanceren van een metal-debuut in de vroege jaren negentig... met de hoop het groot te maken in die tijd misschien een belachelijk idee leek... kwam Machine Head er niet alleen mee weg... maar belandde zelfs in de voorhoede van hedendaagse bands vlak naast Pantera. Met enorme nummers als The Vidian, Old en A Thousand Lies... had het debuutalbum van Machine Head alle dreiging en energie... die nodig was voor zo'n taak. Burn My Eyes was al het bewijs dat het geesteskind van frontman... Ruben Flynn, een kracht is om rekening mee te houden voor de komende jaren. Flynn, dat een uitgesproken figuur in de heavy metal wereld is... is nooit bang om dingen te noemen zoals ze zijn... en verdedigt zijn werk krachtig zoals het hoort. Het meest succesvolle album van Machine Head, The Blackening... ligt meer in de lijn van een progressief thrash album... en is daarbij, daarbij ook een meesterwerk. Ze hebben een, echter enorm veel bekendheid gebracht in de groove metal scene. Hun eerste single, The gaan jullie nu horen... I'm I'm Grip Inc. die we aansluitend op Machine het hoorden met Aspercised... is een band waar waarschijnlijk veel mensen nog nooit van hebben gehoord. Maar de band wat bevat een aantal van metals grootste namen... waaronder Dave Lombardo, die de band oprichtte... nadat hij voor de tweede keer Slayer verliet in 1991... en een voormalig bekende overkill-gitarist Bobby Gustafsson. Deze jongens hebben geweldige nummers gemaakt... die niet volledig werden herkend door de hele metalgemeenschap... maar die wel heerlijk groovy zijn. De band opgericht in 1993 is inactief sinds 2008 toen leadzanger Gus Chambers stierf door het mixen van pillen met alcohol. Grip Inc. bracht vier albums uit waarvan Power of Inner Strength het debuut was en in 1995 verscheen. Oscars verscheen als single en kreeg daarbij een videoclip. Het net zoals Pantera uit Texas afkomstige Pissing Razors... is een naam die synoniem staat voor Amerikaanse groove metal. Zij het een waarmee u misschien niet zo vertrouwd bent als zou moeten. De band, opgericht in El Paso in 1993... is vooral bekend van het debuutalbum Psycho Punko Metal Groove uit 1996. Een introductie tot hun unieke mix van metal, punk en hardcore invloeden... met een gezonde dosis heavy metal brani. In de jaren daarna heeft de band nog zes releases uitgebracht medogeloos getoerd, vergelijkingen gemaakt met acts als Skinnap... X-Order, Pantera en Sepultura... en een constante personeelswisseling doorgemaakt. Bij de incarnatie van de band in 2021... worden de originele leden Garcia en Lynch vergezeld door Rodriguez en Gomez. World of Deceit van het eerder genoemde album gaan jullie nu horen... Naar de Pissing Razors strijd ik Race of Hate... van de uit San Francisco afkomstige band Skinlab. Dat in 1995 werd opgericht door bassist en zanger Steve Esquilville. En gitarist Mike Roberts. En verder bestond uit gitarist Gary Wendt en drummer Paul Hopkins. De intense, ultra-zware riffs die op hun demo-tapes te horen waren... leverden hen een contract op met Century Media. Dat in 1997 hun debuutalbum Bound, Gagged and Blindfolded uitbracht... Beide gitaristen verlieten de band echter in de nasleep van het zware toeren dat volgde. Gelukkig werden ex-crew gitarist Snake en ex-killing culture... en last rocket gitarist Scott Sargent uiteindelijk als vervangers aangetrokken. Deze line-up nam de I Saw EP uit in 1998 op om fans over de streep te trekken. Met het tweede volledige album Disembody The New Flash, dat een jaar daarna volgde... Uh, verliet Sergeant de band kort nadat ze besloten terug de studio in te gaan. Maar Glenn Telford was snel op zijn plek aangesloten. Samen met producer Steve Evans nam de band album nummer 3 Revolting Room op, dat uitgebracht werd in de zomer van 2002. Tijdens de tourcyclus van Revolting Room deelde de band het podium met acteurs als Hatebreed, Superjoint Ritual, Arch Enemy, Soil en In Flames. Ze stonden op podia van Londen tot El Paso en maakten duizenden vrienden en nieuwe fans. Na een succesvolle reeks shows op de Jagermeister Slayer Tour in 2003... besloot de band een pauze te nemen en andere muzikale avonturen te ontdekken. Na een onderbreking van vier jaar keerde Skinlab terug op de weg met de Face of Aggression Tour. Tijdens deze tour bracht de band zijn furieuze podiumpresentatie en in voor de kill houding terug... Met als hoogtepunt een optreden op 3 juni 2007 in de Oakland Metro. Dit intense optreden werd vastgelegd voor een toekomstige DVD en live album release. In 2019 verscheen hun tot nog toe laatste album Venomous. Het eerste uur zit er alweer bijna op, maar niet voordat ik eruit ga... met nog één heerlijke metalplaat van Zack Wilds' Black Label Society. Wiens naam oorspronkelijk Hell's Kitchen zou zijn. Maar omdat ze het handelsmerk niet konden veiligstellen, werd de naam Black Label Society gekozen. Vanwege Zachs voorliefde voor Johnny Walker Black Label Scotch Whiskey. Het begon allemaal begin jaren 90 toen Zack Wilde zijn eigen soloband Pride and Glory had gevormd die een mix speelde van bluesachtige southern rock met heavy metal. Na één album gingen ze echter in december 1994 uit elkaar. Vervolgens nam hij in 1996 een akoestisch soloalbum op Book of Shadows. In mei 1998, na beperkt commercieel succes... namen Wild en drummer Phil Andig op wat het debuutalbum van Black Label Society zou worden, getiteld Sonic Brew. Er werd besloten, in plaats van dat het album weer een soloalbum voor Wild was... dat ze nu een duurzame band zouden vormen. En zo werd Black Label Society in 1998 geboren. We eindigen dit eerste uur met een van de betere tracks van dit album, 'Board to Tears. Blijf luisteren, want ben zo direct naar het nieuws... als het komt tenminste van 10 uur weer terug met meer lekkere groovende metal. Tot zo.